van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is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 Staan jij bent aan de regen, stel. ik de ton. Jij bent aan de kerst, stel. ik de bonbon. We staan jij bent aan de ster, ik de kokon. Ik ben het stel. zakje, jij de thee. Ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de stel. keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin.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 Sorry, om dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik belachelijk. Wij zijn het, zijn het varken nou en de tang. Betaal maar de romantiek, de bestaat en een vries. Dat in Jij Naar. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de, de, ik ik ben de kip, jij bent nou, de schrikdraad. staan in oude club. Ik ben de paus, de jij ook, bent hè. de fil. De Wij zijn een doedelzak in Tirol. Dat soort jij bent Bertien Naar, Stemberg, ik ben een viool. Naar, ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben Naar, bier. Nog een zitten maken, jij bent Pieter, de... ik het klavier. Oe, het leek me ook sterk. Nou, mij ook. Het leek me ook sterk. Ster. Het legt me This combination's heavenly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 Dank de... TFM! Maar gaan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 De redder braken uit toen de kopten een kruispunt blokkeerden uit protest tegen de brandstichting in een kerk afgelopen zondag. Automobilisten die er langs wilden, pikten de blokkade niet. De gevechten die daarop ontstonden, werden beëindigd door het leger. Er zijn al langer spanningen tussen de koptische minderheid in Egypte en moslims. Vorige maand leken ze even verdwenen tijdens de anti-Mubarak betogingen op het Tahrirplein. In een jachthaven in het zuiden van Californië... drijven zeker een miljoen dode sardines. En op de bodem van de haven ligt nog eens een laag... van bijna een halve meter rottende vis. Het water is onderzocht en daarin zijn geen giftige stoffen gevonden. Deskundigen denken daarom dat een grote school sardines... in de haven beschutting zocht voor de ruwe zee... en daar in de betrekkelijk kleine ruimte... al snel een fataal zuurstoftekort veroorzaakte. De dode vis wordt nu uit het water gehaald. Waarschijnlijk wordt er kunstmest van gemaakt...